9 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Heerlen kon de veiligheid van de bewoners van de appartementen... boven winkelcentrum het loon niet langer voor 100% worden gegarandeerd. Daarom is vannacht besloten tot evacuatie. Dat heeft de Heerlense burgemeester De Pla voor de NOS-radio gezegd. Uit nieuwe metingen bleek gisteravond dat de druk op de pilaren... onder het complex toeneemt. Aanvankelijk werd aangenomen dat hooguit een deel van het complex gevaar liep. Later bleek er toch angst voor een domino-effect. Burgemeester De Plaan nam daarom het zekere voor het onzekere. Tien winkels en een deel van de parkeergarage moeten zo snel mogelijk worden gesloopt. De overige winkels en de appartementen kunnen blijven staan, zegt de burgemeester. Als de eurozone uit elkaar valt, zal dat leiden tot economische rampspoed. De economen van de ING hebben berekend dat de betrokken economieën 9% krimpen in het eerste jaar na het einde van de euro en nog eens 3% in het jaar daarop. Nederland wordt daarbij als handelsnatie extra hard getroffen. Het overeind houden van de euro is volgens de ING-economen veel minder duur. De Nederlandse documentaire Stand van de Sterren heeft in de VS een prestigieuze filmprijs gewonnen. De International Documentary Association reikte de Humanitas Award gisteravond uit. Er is een prijs, het is een prijs van 2500 euro. Stand van de Sterren is het laatste deel van een drieluik over een christelijke Indonesische familie in de sloppenwijken van Jakarta. In de documentaire staan conflicten tussen religies, botsingen van generaties en het verschil tussen arm en rijk centraal. Stand van de Sterren was twee weken geleden in Nederland te zien op tv. De Nederlandse mannenhockeyploeg is het toernooi om de Champions Trophy in Nieuw-Zeeland goed begonnen. In de eerste wedstrijd werd Zuid-Korea met 2-0 verslagen. De doelpunten waren van Take Takema en Billy Bakker. Morgen is de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland. Het weer vanochtend onstuimig met veel regen en wind. Vooral op de Wadden kan het flink waaien. Vanmiddag even wat droger, maar en met ook even wat zon. Het wordt 9 graden in het oosten tot 11 langs de Westkust. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie, Peter de Wien en Mieke van der Wij. We zijn er deze keer als de kippen bij. Tweeënhalve ja, minuut over negen. Nee, geen lekker weg. Nee. Ze zullen wel weg zijn. Oké, okay, uh, wat gaan we doen dit uur? Over een kwartier belicht Steven de Voer, journalist van de Belgische krant De Standaard. Die vragen wij altijd om raad. En hij gaat ons bijpraten over de zeven levens van succesvolle kabinetsformateur... uiteindelijk Elio Di Rupo. Om half tien, Marketingstratege Max Koonstam... over de twijfelachtige formule van aanbiedingssite Groupon. Nou, hij gaat nog veel verder hoor in zijn kwalificatie. En tegen kwart voor tien, de volgende stap in de successtory... van Nederlandse sociale woningbouw. We horen architecten Arons en Geloof, want die bouwen in Beijing. Maar we beginnen met een behoorlijk omstreden dossier. Afgelopen april stemde de Eerste Kamer unaniem tegen de invoering van het EPD, het elektronisch patiëntendossier. De vrees was dat een digitaal systeem waartoe alle zorgverleners toegang zouden hebben van huisarts tot specialist tot apotheker de privacy van de patiënten in gevaar zou brengen. Inmiddels is er ruim 300 miljoen euro in het ICT-project geïnvesteerd. Onlangs zijn er toch weer stemmen opgegaan om althans een regionale variant van het EPD mogelijk te maken. Aris Zuurmond, voormalig bijzonder hoogleraar ICT is voor. Hij vindt het een schande dat bijna het medisch handelen geschiet in een situatie van onnodige informatieachterstand. En hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, als die Eerste Kamer die dat niet had geblokkeerd, zouden we het dan nu al hebben kunnen gebruiken? Ja, want het werd al gebruikt. Het was uh, uh, in 2009, als ik me goed herinner, was er al 15% van de zorgverleners mee bezig. Dus het was er al. Ja, en er, er was al heel veel geld ingestoken, ik zei het net, 300 miljoen. Je zou toch zeggen, nou, dan is al in al die tijd dat eraan gewerkt is... ook wel gewerkt en aan oplossingen voor dat privacy-vraagstuk. Ja, zeker. Daar is ook hard aan gewerkt. Er waren ook verschillende voorzieningen al voor geregeld. Het EPD is niet iets wat centraal opgeslagen is. Het is... Gedistribueerd, zo noemen we dat. Het ligt op allerlei verschillende plaatsen. En als iemand iets vraagt, dan wordt het opgehaald uit verschillende plekken via dat landelijke schakelpunt. En dan krijg je het op je beeld. Maar het is geen centraal dossier, dus het is decentraal. Dat is de eerste wat ze hadden gemaakt. Het tweede is dat iedereen een UCI-pas kreeg. Een, een, uh, zeg maar, een hoogbeveiligde pas als je uh, zorgverlener was. Hè, dan moet je in een kaartlezer stoppen en dan pas kan je bij die informatie... En het derde is dat er ook logging plaatsvindt. Alles wat je doet wordt vastgelegd. Maar waarom was het dan toch een breekpunt? Nou, omdat uh, de beveiliging dan toch nog een probleem is. Uh, je kunt uh, toch op sommige plekken, uh, is de gedachte niet 100% garanderen dat, dat er niet bijgekomen wordt. En het, het tweede is, ja, wat huisartsen doen en specialisten in ziekenhuizen, die UCI pas is onhandig. Ja, dat is, uh, die werkt een beetje alsof je bij elk stoplicht uit je auto moet stappen... de auto uh, uit hem op slot doen en hem dan weer open doen en dan weer instappen. En, dan en weer, dat is beveiliging. Uh, en dat is beveiliging. Mm -hmm. Dus dat is onhandig. Dus wat doen ze? Ze stoppen die pas erin... en ze laten anderen via die pas ook meekijken. Ja, dan ben je dus niet uh, meer ja. zeker wie er allemaal bij komt. Dus kijken. het is eigenlijk niet zozeer... een. Technisch probleem, als meer een mentaliteitsprobleem. Het is absoluut een mentaliteitsprobleem. En dan, dan botsen de werelden van de beveiliging, die het heel erg, heel erg onhandig maakt voor de uitvoerder. En de uitvoerder die dan zegt: Ja, zo kan ik niet werken, dus ik, ga, ik maak een workaround. Het is net alsof je als je met deur op een kier met een blokkade neerzet, zodanig dat je niet elke keer dat verschrikkelijke slot open en dicht moet doen. Ja, en ze en hebben dus geen zin, eigenlijk geen zin ook om informatie te delen, of zit dat er niet ook achter? Uh, nou, er is ook veel weerstand, vooral ja. van huisartsen. Uh, er staan in dossiers ook heel veel dingen... die uh, in een vertrouwelijke omgeving met elkaar gewisseld zijn... en waarvan je dus niet wil dat tienduizenden paren de ogen er zomaar bij kunnen. Meneer Schumond, waar, is nou, waar zit de angst? Wie zou nou werkelijk met die gegevens aan de loop kunnen gaan? Nou ja, er zit op twee niveaus angst. Hè. Er is een, nog steeds de angst dat er iemand, uh, dat is in Amerika ook een keer gebeurd... Uh, iemand uh, via een beveiligingslek uh, tienduizenden of honderdduizenden... of zes miljoenen dossiers uh, in één keer kan downloaden. Uh -huh. uh, ja, wat moet uh, hij daar dan mee? Nou ja, dat kan je, dat kan je verkopen... Ja, wat, aan een verzekeringsmaatschappij? Aan, aan, aan verzekeraars, maar ook aan ah, allerlei tussenpersonen. Nee, maar, maar luister, als je dat doet, dan ja. wordt gewoon toch collectief niet alleen het bureau gesloten, maar de hele spul wordt ja, opgesloten. gesloten. Ja, in Amerika wordt er geloof ik zelfs, is er, op dit moment speelt er zelfs een soort um, afpersingssituatie. Waarbij dus iemand dreigt die informatie openbaar te maken, die dat gestolen heeft, uh -huh. uh, tegen, tegen betaling van een, een, een afgrootstand. En die wordt niet uh, thuis afgehaald, door justitie? Nou, dat, uh, dat gaat niet zo, maar je kunt... Op verschillende manieren zeg maar afpersen. Dus het is. Uh, dus, uh het is niet ondenkbaar dat mensen uh, aan, de, aan de loop gaan. En daar, ze, daar is men terecht bang voor. Hè? Dat is dus de ene kant. Hè? De grote ge hoeveelheid gegevens in één keer op een ongecontroleerde manier. Juist. Hè? Wikileaks, bedoel, dat zijn van gewoon 250.000 ja, ja. e-mailtjes... die iemand, een, een beheerder, even gekopieerd heeft. Ja, ja. En waar dan, dus wat hè? u bedoelt eigenlijk, dan komen uh, uh, bijvoorbeeld dossiers... waarin ja. uh, staat dat iemand ja. psychiatrische ja. problemen heeft gehad... Ja. of psychische moeilijkheden. Ja. En die kan verder een baan wel vergeten, terwijl die net in dat is, concreet. Dat, is, dat is de ene angst. En de tweede angst is, is veel meer op het individuele niveau... dat er van een, bepaald, uh, van een bepaalde patiënt... onnodig bepaalde privégegevens op andere plekken terechtkomen. Dus het ja. zit op twee niveaus. Maar, hele grote bestanden uh, maar, wereldwijd ergens iets mee doen... en, uh, en, en, en van per dossier uh, ja, verkeerde informatie doorspreken. En dat is iets dat je natuurlijk nooit helemaal uit kunt sluiten. Nee, maar laten we wel wezen... dat gebeurt dus ook met papieren dossiers. Huh? Uh, want ook papieren dossiers gaan van hand tot hand. Ja. En uh, ik ken de tijd nog uit de ziekenhuizen... dat ze regelmatig papieren dossiers kwijt waren... en dus de foto's van iemand kwijt waren die hard nodig waren. En dan moesten er eerst weer opnieuw foto's gemaakt worden... voordat ze aan de slag kunnen. U bent ook zelf uh, persoonlijk eigenlijk een slachtoffer geworden... van het feit dat er zo'n e elektronisch patiëntendossier niet bestond. Ja. ja. Kunt u dat vertellen hoe dat, uh, hoe, hoe dat zat? Nou, ik, uh, ik kreeg een, uh, een aantal pijnaanvallen en mijn huisarts was weg... En ik moest uh, naar een vervangende huisarts in een andere praktijk. En die vervangende huisarts had mijn informatie niet. En uh, op grond van de gebrekkige informatie die hij had, namelijk helemaal geen... Uh, stelde hij een verkeerde diagnose. En werd ik uh, afgepoeerd naar huis. Terwijl ik in feite een galsteenprobleem uh, had en gewoon geopereerd moest worden. Als hij die informatie wel had gehad, dan had hij dat goed gediagnosticeerd. Was ik binnen een week, uh, had ik een operatie gekregen. Die kreeg ik nu niet, nu liep het uit de hand. Uh, nadat het uit de hand liep, uh, echt ernstig uit de hand liep, uh, ben ik in opgenomen, lang tijd opgenomen in het ziekenhuis. Daar maakten ze nog een fout. En eigenlijk een fout die alleen maar ontstond doordat het eerst uit de hand was gelopen. Ze sneden namelijk in mijn lever, omdat de, het, uh, zeg maar, de, de beschadiging intern zo groot was dat ze het verschil niet meer konden zien tussen lever en, en gal. Dus was op zich geen verwijtbare fout, tenzij ze op tijd hadden ingegrepen. Vervolgens kreeg ik een, uh, zeg maar, een galbloeding of uh, gal in mijn uh, buik wijkvliesontsteking, longvlies uh, werd geraakt, er, geïrriteerd. Mijn longen liepen vol en vervolgens zei de arts, we weten het eigenlijk niet zeker of u dit het einde van de dag haalt. En het had, ik heb nu een jaar, ik ben een jaar ziek geweest, volledig uit de running. als gevolg van een uh, vermijdbare informatiefout. En u bent ervan overtuigd dat als die vervangende huisarts de informatie had gehad, dat dit nooit plaats ja, had gevonden? Ja, zeker. Zegt die vervangende huisarts dat ook? Uh, nee, dat geeft niet toe. Wat ik wel weet is dat de huisartsen het uh, zonde vonden van de 4.000 euro. Want ze moesten, zeg maar, om dit met elkaar te regelen moesten ze 4.000 euro betalen. Dat is een tijdje gesubsidieerd geweest. Dat in die tijd hebben ze het niet gedaan. En ze vonden het de investering niet waard om ervoor te zorgen... dat ze elkaars uh, dossiers konden inkijken. Nou, er maar... was nog iets in, in de concreet. Ik, ik heb toch veel secretaresses, niet alleen bij de huisartsen... maar zeker ook in ziekenhuizen horen vloeken en tieren over al die gegevens die ze in moesten voeren in ja. het EPD. En nog dat ze zeiden, nou ze bekijken het, maar als ze dat willen, dan doen ze het zelf, maar wij doen het niet. Maar dat is nog iets anders. Ik, uh, ik ben toevallig op dit terrein ook onderzoeker. In, in Denemarken, en dat is misschien ook wel de oplossingsrichting die we moeten zoeken, in Denemarken zeggen ze, de, we, we zorgen ervoor dat de informatie die een ander maakt en die jij nodig hebt, dus een laboratorium maakt informatie, en dat moet bij de huisarts komen. In Denemarken doen ze het zo dat dat eigenlijk zonder uh, handelingen, uh, administratieve handelingen van personen in het dossier terechtkomt. En als de huisarts dan weer bijvoorbeeld een medicijn voorschrijft bij de apotheek... dan, was, dan, dan, dan wordt er eigenlijk bij de apotheek gelijk een printje gemaakt van de, van de sticker... die op de medicijnendoos moet. Doordat ze dat op die manier hebben gedaan, is het aantal handelingen teruggelopen. En omdat het aantal handelingen terugloopt, het zijn maar gewoon administratieve handelingen... zeggen de huisartsen, ja, wij besparen 50 minuten per dag. En daarom zijn ze voor. En de apothekers zeggen, ja, elke handeling kost ons een minuut minder. Ja, nou is een minuut niet veel. Maar als je 400 tot 800 keer per dag een medicijn verstrekt... dan is een minuut wel veel. Veel. Dus daar zit ook, denk ik, een deel van de oplossing. Er is gerekend, juist in het aanloop naar het EPD, uh, naar het begin van de discussie, die is nog toen versterkt en emotioneel geworden door uh, de bewering dat er 1460 mensen minder in Nederland zou overlijden. Ja. als dit systeem op orde was. Dat klopt. Ja. Door, door gebrekkige informatie maak je fouten. Ja, dat kan ook niet anders. Dat kan ook niet anders. Nee. Het is, uh, we sturen eigenlijk medici uh, de, de snelweg op met een blinde kop en zeggen, gaan we rijden. Dat maar, is wat we aan het doen zijn. Maar dan is het toch een merkwaardige uh, ja. belangenafweging. Dan is het dus 1460 uh, mensenlevens... versus een, uh, een risicoanalyse. Uh, ja, nou ja, de, Tweede, de Eerste Kamer zegt... het kan ook via de regionale systemen. He, dus wat dat is daar het... dan het voordeel van? Uh, nou, daar, de meeste uh, artsen en ziekenhuizen hebben al iets van een regionale uitwisseling. Lang niet allemaal, het is ook niet verplicht. Hè. Het wordt ook niet gecontroleerd. Maar ze hebben het wel. Uh, het voordeel daarvan is dat het, de investering er al is, de gewoonte er al is. Het nadeel is, is dat het niet niet beveiligd is. Al lang, lang niet zo goed als het landelijke systeem uh, beveiligd is. We hebben dus geen voldoende zicht op privacy. En het tweede is dat het zijn leveranciers. En die leveranciers hebben standaarden waar andere leveranciers niet bij kunnen. Ja. He, dus het is ook geen open systeem. Je zit dan, uh, dat heet Maar wacht even. De, de gegevens van de huisartoe, de gegevens van de apotheek... zijn bekend bij het lokale ziekenhuis. Maar kom niet buiten je eigen regio, ja, dan, ja. dan weet niemand ja. het meer. Maar goed, dan heb je wel 90% van het probleem opgelost. Ja. Maar het is niet overal... Uh, uh, in gebruik en zeker niet verplicht. Ik zei net even, er is, uh, en u bevestigde dat misschien eerder... sprake van een, een, een mentaliteitsprobleem ja. in deze. En uh, er zijn natuurlijk meer grote ICT-projecten... die daar misschien ook last van hebben gehad. Hè? Dat die uiteindelijke gebruikers er geen zin in hebben. Hè? Het kinddossier heb je nog, het communicatiesysteem C2000... ook berucht ja. hè, voor ambulance, politie en marechaussee. Allemaal eindig, ja, mislukt eigenlijk niet van de grond gekomen. Er ja. zijn heel, heel veel miljoenen die daar in, ooit in geïnvesteerd ja. zijn. En je ja. ziet daar toch over de hele linie een soort te, tegenwerking. Nou ja, er zijn, uh, van het EKD zou ik moeten zeggen... dat is gewoon echt een blunder van de staatssecretaris... had nooit zo ge, uh, gekozen moet worden. Het, ele het, ja. e het elektronisch kinddossier van het C2000. Daar was, waren de mensen tegen. Maar ik werk veel voor de politie en ook vooral voor de brandweer. Uh, die waren allemaal tegen. Maar nu ze het hebben, willen ze nooit meer terug naar de oude situatie. Dus je zit, het heeft ook zeker met mentaliteit te maken. Mensen moeten leren met nieuwe systemen te werken. En dat ontregelt je een tijdje. Maar na van tijd zijn ze wel uh, toch erg blij. Het heeft overigens wel twee keer zoveel gekost, als ik, het goed, als ik me goed herinner. Meneer Ziermond, is het eigenlijk niet verbazingwekkend... dat artsen die hiermee moeten werken, zeker specialisten in ziekenhuizen... dat die niet gewoon eisen dat dit op orde is? Ik vind het heel vreemd. Ik vind het heel vreemd. Hè? Je maakt je mesjes uh, schoon, je, uh, steriel. Je, je snijdt met steriele mesjes. Maar in, in feite zou je net zo goed moeten eisen. dat je ook met de juiste informatie werkt. Maar waarom doen ze dat niet? Omdat ze nooit verder kijken dan hun eigen afdeling. En ze willen eigenlijk, en dat zie ik en dat vind ik ook schrikbaar. ten laatst moest ik met mijn broer naar het ziekenhuis, die had een hartprobleem. En dan ga je dus met je tasje medicijnen naar het ziekenhuis. Omdat, uh, zijn medicijnen, om te laten zien uh, wat hij wat gebruikt. Dus hij moet het, eigenlijk moeten mensen het zelf doen nu? Ja, eigenlijk moeten mensen het zelf doen, maar handmatig. En dat is buitengewoon veel onbetrouwbaarder. Nou ben ik een broer, neem het toevallig goed mee. Maar als je in je eentje bent... Dus, uh, maar de, de huisartsen en de specialisten... die kijken eigenlijk niet verder dan hun eigen afdeling. Maar en, ze zullen toch vaak tegen die informatieachterstand... of uh, informatiegebrek zullen ze aanlopen en zullen ja. ze toch realiseren... wacht even jongens, we lopen hier gewoon hartstikke risico's. Nou ja, wat ze dan doen is zeggen van... Nou, we vragen het wel aan de patiënt. En dan, ik ben zeven keer opnieuw opgenomen in, die, in dat jaar. En elke keer uh, beginnen ze met een blauw formulier... wat helemaal leeg is. Ja. En dan gaan ze, uh, gaan ze aan mij ja. vragen stellen. Ja. Van hoe heet u? Uh, ja. Welke medicijnen? gebruikt, waar ja, woont u? Ja. En dan denk je, jongens, dat weten jullie allemaal, waarom komen jullie elke keer? En dat zijn dus die handelingen oh, stop, waar ik het over tijd. heb. Dat zijn die handelingen waar ik het over heb. Als je nou zorgt dat die handelingen weggaan, ja. dan ziet iedereen dat je erop vooruit gaat, en dan komt er steun voor een, voor een EPD of een variant erop. Ja. Maar nogmaals, waarom komt er uit die artsengroep uiteindelijk niet... een soort van, van ja jongens, dit moeten we toch regelen? U, u zegt, uh, het, het, het, ze vinden het wel rustig om het uh, onder hun eigen... Het is hun vak niet. Ze zijn bezig met de inhoud van hun vak en informatie. En de juiste informatie krijgen op het juiste moment. Dat is hun vak niet. Dus zij vinden het heel normaal... dat informatie via blauwe formulieren tot hen komt. En ze, zij snappen niet dat dat onhandig is en dat het eigenlijk beter kan. Of dat dat een ander vak is, dat is toevallig mijn vak... Zij zijn bezig met snijden of met, uh, met diagnose stellen. En zij hebben geen verstand van informatiestromen. Ja, maar Iedereen moet toch begrijpen dat het toch wel handig is... dat medicijnenlijstjes gewoon met één druk op de knop... en ja. de betreffende ziektegeschiedenis ja, op dit geval van toepassing... krijg je gewoon op een codewoord nog een keer op een knop... en het rolt er zo uit. In 1974 is die technologie uitgevonden. In 1970 ja. is er uitgeschreven hoe het moest. <laughs> en Mij verbaasde dat het in 2011 niet normaal... Wat vindt u dat er ja. moet gebeuren? Nou, mijn voorstel is gewoon strafbaar maken als je met de... Uh, On, ver, verwijtbaar onjuiste informatie werkt... dan moet je strafbaar ja, maken. Wie, wie strafbaar? Degene die dat doet. Je gaat ook niet uh, zonder uh, remmen de snelweg op met je auto. Dus je, uh, als, je, als jij kan zorgen dat je de juiste informatie hebt... en je hebt het niet gedaan... Ja, dan ben je dus met onjuiste informatie aan het opereren gekomen. Kortom, u schrijft dat het op het bordje van de chirurg ja, en de artsen. Ja. ja, waarom ligt het op het bordje van de staat die een EPD moet maken? Laat het op het bord van de artsen liggen. Maar het ja, het probleem. ligt op het bordje van de staat omdat het een algemeen belang is. Ja, maar is, dat is dus fout. Want dan moet je die staat die gaat om ingewikkelde dingen doen. Je moet gewoon tegen die artsen zeggen, je regelt het. En als je het niet, als je het niet geregeld hebt, ben je uh, verwijtbaar. Maar de staat die legt toch ook niet bumpers aan op je auto? Je Heeft al gezegd, niet, die uh... moet erop zitten? Ja. Nou, Helder. Ja? Ha hartelijk uh, dank. U hoorde Aris Uermond, Voormalig voormalig hoogleraar ICT. Het ging dus uh, over het mislukken van het elektronisch patiëntendossier. En als u hier meer over wilt weten, kunt u altijd terecht op onze site newshop.nl. Dank u wel voor de komst. Tot ziens. Dag. De financiële markten leken de laatste tijd alleen regeringen te breken. Maar in België zorgde de oplopende rente er juist voor... dat de Walen en de Vlamingen er na meer dan 500 dagen... ineens verrassend snel uit konden komen. Beoogd is de Franstalige arbeiderszoon Elio de Rupo. Hij moet de Belgen 11 miljard laten bezuinigen. En of die missie kans van slagen heeft, gaan we overpraten... met de Belgische journalist van De Standaard... die het ons altijd als het over België gaat uitkomt tegen Steven de Voer. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Het nieuws is vandaag dat de Belgen 5,5 miljard euro... aan hun eigen regering hebben geleend tegen 4%. Hoeveel heb jij geleend? <laughs> ik heb ik, heb, vrees ik op dit ogenblik helemaal niks om te lenen. Dus. Um, nee, ik heb daar niet aan, uh, aan meegedaan. En je moet ook uh, met, met, met een klein beetje ironie ook kijken naar... Uh, naar het patriotisme, waar, dat, waarmee nu wordt uitgelegd... Gewendig, toch? dat er inderdaad 5,5 uh, miljard uit die, uh, die staatsbond komt nu. Uh, want uiteindelijk is het wel gezien uh, de geringe rente die je elders kunt krijgen... was het ook wel gewoon een mooie deal die werd voorgesteld. Dus uh, het is een stukje patriotisme. Het is ook voor een stuk uh, gewoon financieel eigenbelang. Ja, 4% is gewoon twee keer zo hoog als dat je bij oh ja, uh, uh, kredietrekening uh, krijgt. Precies. Ja. Ja. Steven, is er een juichstemming in België van... hoera, hoera, we hebben eindelijk een regering... Jagen is overdreven, maar laat ons zeggen dat als de, als de wanhoop zo groot is geweest... dat een, een gematigd optimisme, vooral een heel groot gevoel van, van opluchting... Ik, ik zag een cartoon uh, passeren, bij, snel in, in, in mijn ochtendkrant kijken... Ik zag een cartoon passeren waarbij dat in de discussie over het woord van het jaar... en al die ingewikkelde ja. nieuwe woorden hadden... dat, dat gewoon zo stond, het, het woord van het jaar is eindelijk. Ja, ja. Uh, uh, daar hoef je niet allemaal van die neologisme voor te hebben. Maar, maar, maar eindelijk is echt wel het, uh, het sentiment dat heel erg leeft in België. Ja. Ja, toch gaan er ook mensen de straat op, meteen. Ja, maar... Er was dus een, uh, ja, een vakbondsbetoging aangekondigd voor gisteren. Ja, ze waren met z'n 50.000. Dat is, dat is niet gigantisch. Nou, uh, nou, in, nou in, in Nederland krijg je voor elkaar gewoon. Ja, dat is sowieso een meer betogend land in, in, in Nederland. Inderdaad, ja, jullie hey, hebben dat van klaar. Ik denk, maar... ik laat we ze blij zijn. Dan gaan ze nou weer protesteren? Ja, kijk, niet iedereen is blij natuurlijk. Maar ergens is dat ook wel een teken. Voor laat ons zeggen de. Ik zeg nu de, de, de, de redelijke mensen in het midden, is het feit dat uh, op dit regeringsakkoord er zowel kritiek komt van uh, de rechterzijde, en dan denk ik vooral aan de aan de NVA, de, de, de Vlaams Nationalistische Partij, die. Uh, die normaal gezien in de coalitie had moeten zitten... omdat ze zo groot zijn, maar die er uiteindelijk niet mee hebben gezeten... die zijn heel erg boos dat dit een linksakkoord is. En tegelijkertijd uh, zijn de vakbonden gisteren gaan betogen... om te zeggen dat dit een rechtsakkoord is. Het feit dat er van, van twee kanten uh, toch wel hevige kritiek is... Uh, bewijst dat ze ook uh, aan beide zijden uh, flink water in de wijn hebben moeten doen... en dat dit een, uh, een evenwichtig compromis is geworden. Toch wel, dus jij ziet dat eigenlijk positief, die betaling. De meeste mensen. Nee, nee wij, wij hebben vandaag... Uh, ja, Kijk, zo zondag uh, zie je het nu in. Eh, ja, ja, nee, we hebben in de krant ook met, met, met tientallen mensen... uit alle mogelijke sectoren reacties gevraagd. En als er één ding is dat overeenkomt... dan is het uh, een, een soort voorzichtig optimistisch uh, wait and see. Opluchting. Uh, ja, dat wel. Terwijl de sfeer een beetje was, en wij hebben dat ook een beetje overgenomen... dat kwam je eigenlijk uiteindelijk in elke krant tegen. Nou ja, het functioneert daar wel in België eigenlijk gek genoeg. Het gaat allemaal gewoon door. Ja, ik, ik ben enkele, enkele weken geleden op reportage geweest, enkele dagen in Griekenland. en Ik, constant, ik ben met die, mensen, met die Grieken over de Griekse situatie bezig, en, en telkens waren er die begonnen van, ja, maar hoe zit dat in België? Jullie hebben toch geen regering, hè? Moet fantastisch zijn, geen regering hebben. Want mensen gaan er dus op de duur wel van dat als je geen regering hebt, dat dat ook wil zeggen dat er niet slecht wordt geregeerd. Ja. Dat, dat is natuurlijk niet de realiteit. Je hebt een regering nodig uh, om beslissingen op lange termijn te nemen, om te zorgen dat je economie en je, je sociale zekerheid op lange termijn wordt gerund... en als je die niet hebt, als je alleen maar een regering van lopende zaken hebt... dan kun je dat niet doen. Dat gezegd zijnde is er één ding wel. Yves Le Terme heeft vorig jaar in juni die verkiezingen zwaar verloren... is enorm afgerekend en is uh, deze week met applaus van op alle banken uitgewuifd... omdat iedereen zei hij is een veel beter premier geweest van lopende zaken... dan dat hij ooit was toen hij volle bevoegdheden had... Uh, ja omdat natuurlijk in het coalitiegekakel en dat over elkaar heen blijven vallen. en dat eindeloze traineren van die regeringsvorming. als er ondertussen iemand is die weet dat hij op zijn minst voorlopig politiek aan het eind van zijn carrière is. en die gewoon als een goede rentmeester uh, probeert om de schade te beperken. ja, zo iemand komt bekwaam uh, over. Waarom, nog heel even kort, was het deze keer zo ontzettend veel moeilijker dan anders? Wel, um, in de eerste plaats omdat um, in het. Um, in het verleden er al uh, eerder pogingen zijn geweest om het, de moeilijkheden tussen de twee taalgroepen. En dan, we gaan er niet helemaal nee, terug nee, over nee, beginnen, nee. maar die, die hele ingewikkelde toestand ja. van dat uh, arrondissement ja. Brussel half veel ...dat al jaren gesplitst moest worden van de Vlamingen en zo. Altijd is er gezegd bij de regeringscoalitie, ja, we gaan dat nu doen. Maar eerst even de sociaal-economische toestand regelen. En zodra de sociaal-economische toestand geregeld was... Zijn ze aan zeiden ze dan voor aanstalige van... nou, voor ons hoeft er verder niks meer. Want we vinden de situatie prima zoals die is. Deze keer was het heel duidelijk... dat de, de Vlaamse partijen het, het been stijf zouden houden. En zeiden van... eerst moet die onzin van Brussel veel voor worden geregeld. En pas dan beginnen we over die sociaal-economische toestanden. En daar hebben we dus meer dan een jaar mee, uh, ja, tijd mee verloren... kun je zeggen, dat... dat vind ik logisch dat, dat je dat zou zeggen hoewel anderzijds er wel degelijk een anomalie was in die de toestand dus dat het inderdaad ooit een keer moest geregeld worden, maar we hebben eigenlijk dus maar enkele maanden gedaan over wat in andere landen een coalitievorming eh. zou moeten zijn, namelijk de sociaal-economische toestand. Al de rest is geweest aan die taaltoestand. Ja. Vertel ons wie die Rupo is. Wat wij zien is een, uh, een vrolijk, vriendelijk, glimlachende man met een strikje. Met een strikje precies. Uh -huh. En hij wordt altijd de straatarme wees genoemd. <laughs> ja, dat is ook eh. wel zo. Uh, ja, hij is een kind van, uh, van Italiaanse gastarbeiders, zoals ja. dat toen nog heette. Ja. Uh, en met, een, uh, met een kroostrijk gezin. En, en Elio was het slimme jongetje van, uh, van het gezin. En, en hij is ook de, degene, de enige die, die heeft kunnen studeren. Geen uh, geworden. Hè, ja, ja uh, op zich al opvallend. Want over het algemeen, politici zijn meestal juristen, economisten... En mensen uit, uh, ja. uit een heel andere sector. Uh, buitengewoon slim. Buitengewoon uh, politiek begaafd. Maar het is natuurlijk wel... Uh, alles wat je voor het rest erover kunt zeggen... Het is wel erg frappant dat je een... Uh, een... Kind van Italiaanse gastarbeiders. Uh, openlijk homoseksueel. In de toch nogal conservatieve uh, mentaliteit van, ja Hij komt, hij komt uit, uh, uit Bergen. Dat is uh, Mons. Mons ja. uh, dat is Henegouw. Dat is het oude kolen- en, en staalbek. Een verouderd stuk België. Dus erg socialistisch. En van de, de ruwe arbeiderskerels. Dat die een, uh, een ja, toch wel een beetje uh, ook visibel uh, uh, homoseksueel, ja, hij heeft maniertjes. Uh, ja. dat, dat ze zo iemand op het schild uh, tillen, is, ja. dat is op zich wel fijn. Ja, het ook, het ook geeft iets over tolerantie amper, in België. Ook amper Nederlands sprekend. Hè? Ja, dat is natuurlijk nog wel een beetje een probleem. Nou, amper Nederlands spreken vind ik uh, iets over de Hij spreekt onvoldoende Nederlands om premier van dit land te kunnen zijn... vinden de meeste mensen, maar goed, je moet het, je moet het daar maar mee doen... Uh, hij begrijpt het wel zeer goed. Uh, en de, tijdens die, dat anderhalve jaar van zeer moeilijke regeringsonderhandelingen over ingewikkelde kwesties, daar zaten altijd wel tolken bij, maar die waren eigenlijk werkloos. Zijn, zijn passief Nederlands is, uh, is, is nagenoeg perfect, begrijp ik. Uh, alleen komt het natuurlijk stuntelig over als de premier van een land iemand is die uh, de, de taal van toch uiteindelijk bijna 60% van de mensen in dat land uh, onvoldoende machtig is. Hm. Dat ligt gevoelig... Maar anderzijds, met alle andere problemen die we hebben gehad, ja, is het op dit ogenblik meer het voorwerp van, uh, van, van, van, van, van, van café-grappen mm. dan van, van echt fundamentele kritiek. Doen we zo'n cafégrap? Ja, sorry, ja, nee, oh. ik heb geen. Nee, het is, ja, ik weet zelf niet of het echt een grap maar bedoel, als, je, als je hem ah, bezig zag, ja. vooral ja. die nacht nadat ze hun, hun, hun, uh, hun uh, coalitieakkoord uh, hadden bereikt als die dan nog moe is ook en er is niks voorbereid... en het moet geïmproviseerd worden... dan is er toch wel heel erg veel haar op dat Nederlands. En dan stel je je de vraag, als je bijvoorbeeld binnenkort... op donderdag namiddag in het actuele vragenuurtje... waar je dus spontane vragen uit het parlement krijgt... die je niet hebt kunnen voorbereiden... ja, dat wil ik nog wel, wel zien gebeuren in het Nederlands. Dat, dat, dat gaat vreemd zijn. Wat kan België van hem verwachten? Ja, het is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Het is iemand die uh, zijn grootste kwaliteit naast zijn intelligentie... Is, uh, is een doorzettingsvermogen. Er zijn andere mensen die er sneller mee opgehouden zouden zijn. Um hij en heeft... waarschijnlijk de mogelijkheid toch om coalities uiteindelijk uh, ja, te maken? Uh, dat, dat, ja, inderdaad. Want dat is dus redelijk onwaarschijnlijk. Het enige wat er natuurlijk niet is gelukt is een coalitie te maken... die ja, eigenlijk waar, waar het land toegedoemd leek. Namelijk de grootste partij aan Waalse zijde, de Partie Socialist... en de grootste partij aan Vlaamse zijde. Overigens, nieuws van vandaag, uh, een, een nieuwe peiling. De NVA die 28% haalde... Uh, in, in Vlaanderen dus bij de, bij de verkiezingen vorig jaar... die staat nu in de peiling op 40%. Weetje. We zitten dus met een oppositiepartij... die 40% van de stemmen haalt in uh, het grootste deel van het land. Uh, daarmee heeft hij geen regeringscoalitie kunnen vormen. Ze lagen te ver uit elkaar. Maar verder is het wel min of meer een bruggenbouwer. Zijn grootste probleem zal zijn dat een heleboel factoren... die het uh, succes van zijn regering zullen bepalen natuurlijk uh, helemaal door de internationale geldmarkten... en, en door de Europese oh. Unie uh, worden bepaald... en niet door wat hij daar in Brussel zal, zal nou, kunnen beslissen. Ik begrijp dat uh, België uh, een automatische indexering heeft van pensioenen. Ja. In, in Nederland gaan ze steeds kijken van ja, ik kan het leiden, ja of nee? Niet maar, alleen pensioenen, maar ook lonen. Lonen, ja, ja. ook. Uh, maar dat dat in, in, in België bij de gewoon wettelijk uh, geregeld is. En dat dat misschien nog wel een probleem kan worden in de toekomst. Ja, dat klopt. Uh, dat, is, dat was trouwens frappant ook op het moment dat uh, alle partijen zeggen... ja, we hebben toch zo'n fijn akkoord gestoten. Zelfs op ik, enkele uren later zat er al de eerste dikke adder onder het gras... Uh, namelijk het feit dat de, dat de Vlaamse liberalen, degene die uh, het regeringsakkoord uiteindelijk voldoende naar rechts hebben bijgestuurd om, uh, om, om, om het evenwichtig te maken, dat die zeiden, uh, ja, wat betreft die uh, indexering, er komt binnenkort een nieuwe studie uit, we moeten Europa er ook nog eens een keer over horen. Op, op dit ogenblik staat dat niet in het regeerakkoord, maar, maar dat moeten we dan de volgende weken nog maar eens terug gaan bekijken. En dat is nu net iets heel essentieels. Het punt is, we moeten dat veranderen. Europa eist dat. We zijn het enige land in de wereld die zoiets hebben. En uh, het is heel fijn voor de bevolking... omdat het je indekt tegen, tegen ja. de, de inflatie. Maar het is slecht voor je concurrentiepositie, voor je bedrijf. En onbetaalbaar. En onbetaalbaar op de deur. Dus Europa eist dat dat verandert. Maar voor de Partie Socialist was dat absoluut geen denken oh. aan. En dus nu Ach. zit je met een combinatie van... Die Vlaamse liberalen die zeggen... we moeten er toch nog iets over praten. En Europa die dat ook mee gaat eisen... en dus druk op de ketel gaat verhogen. Maar nu al, wat je dus merkte aan die vakbondsbetoging gisteren... nu al zeggen, zeggen de vakbonden... vooral aan Waalse zijde... dat ja, is wel heel fijn dat we nu een Waalse socialist als premier krijgen... maar wij vinden dit eigenlijk nu al een te rechtse regering. Dat wordt te hard bezuinigd. En de echte bezuiniging die zou dan nog komen... op het moment dat, uh, dat we verplicht ja, worden om die indexering af te schaffen. Want schrijven. het algemene verhaal... Uh, in veel bankkringen zeker... wordt er gewoon gespeculeerd... dat België eigenlijk technisch gezien failliet is. Dan komt er een verhaal over dat er 11 miljard bezuinigd wordt. Mm -hmm. Dat lijkt me eerlijk gezegd zo'n klein uh, uh, bedrag. Want uh, 11 miljard is ongeveer het bedrag... dat is hier de minister van Financiën aan uh, ING laat weten... dat hij zijn centen terug wil. Maar ja. is dat geregeld. Nou, um, om, in de eerste plaats moet je natuurlijk wel rekenen... we hebben het hier over de federale begroting, maar in België... en in dat opzicht is onze crisis ook al iets minder ernstig geweest... dan dat die voor het buitenland leek. Wij zijn natuurlijk een sterk gefederaliseerd land... We hebben het hier over de begroting van het land België. Daarnaast hebben we natuurlijk ook wel die deelstaten... die een heel groot deel van de bevoegdheid... en ook een heel groot deel van de belastingsgeld hebben. En, en die functioneerden gewoon verder. Dus, die hebben die schuld ook niet? Uh, Vlaanderen, in, Vlaanderen niet. Uh, nou, wat ze zeiden, hebben ze die uh, historisch uh, wel heel erg... Uh, maar laten we daar niet over beginnen. Want het feit dat dat dan weer door Vlaanderen wordt gesubsidieerd... Nee, nee, nee, daar zijn goed. we al, al zo lang over bezig. Ja. Nee, maar, maar dus, uh, en verder uh, hebben we eigenlijk... Ik zou bijna zeggen maar één groot probleem. Dat is wel, dat is wel echt een groot probleem. Dat is een, een, toren, een historisch torenhoge staatsschuld. Uh, ook wel een beetje gemaakt door het te breed te laten hangen in de jaren 70 en 80. Maar op zich, alle economische parameters... qua uh, economische groei, qua werkloosheid en zo... daar zitten we bovengemiddeld bij de Europese beter werkende landen. Economisch gezien is dit een gezond een gezond land, waren niet die enorme staatsschuld. En we gaan dus nu wel naar, naar een uh, tekort op de begroting van, van 2,7%. Dat is binnen die 3% die Europa heeft. Dat is op zich... Is je dus ziet alleen nog met, met, met, met, met die berg uit het verleden en dan met een aantal lijken uit de kast, zoals bijvoorbeeld, uh, ja, dat is niet bijvoorbeeld, dat is essentieel, uh, de, de Dexia-crisis. Het uh, de hele toestand met die bank waarbij dat dan België als land uh, belangrijke staatsgaranties voor heeft moeten leveren, dat, dat zijn uh, wezenlijke problemen. Maar fundamenteel is het een, een gezonde economie. Goed nieuws uit België. Het lijkt wel de dag trouwens dat er overal lijken uit de kast vallen. <laughs> Het eind komt er nog uh, wat bij. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde Steven de Voer. Het ging dus over de nieuwe Belgische regering.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 C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, een beetje fort et je suis France. La main sur le cœur Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Ja, voor Elio Di Rupo, die zo goed Frans is ja. een goed Franse. Precies, Een nummer uit Frankrijk, Zas. En ook nog met een toepasselijke titel. Ja, het is echt toeval hoor. Je veux. Ik wil, ja. Aanbiedingssite Groupon moet misleidende informatie over consumenten die kortingbonnen kopen verwijderen van de website. Dat vindt marketingdeskundige Max Koonstam, die een klacht heeft ingediend bij de Reclamecodecommissie. Volgens hem misleidt het koopjesplatform ondernemers. doordat Groupon-gebruikers aanmerkelijk minder hip, jong en rijk zouden zijn. dan de site zelf doet voorkomen. En daardoor leveren de kortingsbonden, de deelnemende bedrijven. amper nieuwe en koopkrachtige klanten op. En daar worden ze wel mee gelokt. Over zijn strijd tegen Groupon gaan we praten met Max Konstam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u noemt Groupon uh, ergens in een uh, geschrift. een virtueel paard van troje. Klinkt mooi, wat is dat? Ja, nou, um, wat is dat ze? Zij brengen uh, klanten binnen, bij uh, onder andere horecaondernemers, daar richt ik me dan bijzonder op. Tegen, en die klanten betalen heel uh, of oh, krijgen een hele forse korting. Meestal de helft. De ja. helft? Nou, dat is tot daar aan toe. Maar van die, dat bedrag wat de consument betaalt, gaat dan ook nog eens de helft naar groepen. Hmm. Dat steken ze in de zak. En Dat is een, Dat is een, een zeer hoog percentage. Ook veel hoger dan bijvoorbeeld Bookings.com en bij hotels doet. Dus uiteindelijk krijgt die horeca ondernemer. Eh, als je ook nog eens de btw in rekening neemt, maar 20% van het bedrag wat hij normaal krijgt voor het verkopen van de maaltijd. Maar dat doet hij omdat hij denkt, ik heb die mensen binnen en dan maak ik het zo lekker, dan komen ze wel weer terug. Precies, de illusie is, daarmee trek ik nieuwe klanten. Maar het gaat ook bijvoorbeeld bij yoga uh, scholen, Precies. Hè, heb ik zelf bijvoorbeeld meegemaakt, opeens zat die klas zo vol, ik denk ja. het is hier aan de hand. Ja. Nou, Groupon ja. aanbieding. Ja. Precies, dus je, je, het, vanuit de marketingoptiek is het eigenlijk een, een zeer dubieus systeem. Oh. Je, je eigenlijk je bestaande klanten, ja, die beledig je eigenlijk... want die moeten tegen een normale prijs. Ja. En je trekt massaal klanten die het één keer komen problemen, eh, proberen... En groep ons suggereert dat, hè, wat je net zei, dat het dan een hele bijzondere type klant is. Nou, dat is zijn natuurlijk koopjesjagende vrouwen van middelbare leeftijd, om het even. Dat is het profiel. Dat is, dat is het profiel. Mm. Ja, dat is ook heel logisch. Als je maar... zo zit de wereld in elkaar. Mm. En um, als je heel erg op kortingen, uh, met kortingen adverteert, dan krijg je een bepaald type. Klant binnen. Hmm. Ja, we hadden vorige week hadden we een meneer van een schaamlipcorrectiebedrijf in de uitzending die voor 50% korting dit aanbood. Ik neem aan dat ze daar nu nog steeds in de rij staan om naar binnen te mogen. Hè? Ja, precies. Dus voor, de, voor de consument is het op zich een aantrekkelijk aanbod. Hè, ja, is dat zo? Nou, in eerste instantie en lijkt het aantrekkelijk. Maar als je per saldo kijkt, dan hebben we in de horecabranche... Ze en Groupon onttrekt in wezen waarde uit die branche. Want zij pakken een heel fors deel van die kortingsstoppers in de zak. Dus er is minder geld per saldo in die horecabranche beschikbaar... om meer maaltijden te serveren. Nou, uh -huh. Je hoeft niet lang na te denken om te weten wat dat Maar, maar goed, die ondernemers zijn daar zelf bij. Ik Precies. kan net zeggen, dat doen ze toch niet met Groupon? Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Maar je kan je heel, heel goed voorstellen... bijvoorbeeld in die restaurantsector is een enorme concurrentie. Het is ook een heel laagdrempelig om toe te treden. Die sector die groeit niet. En we, he, eigenlijk al jaren van uh, lichte krimpen of uh, geen groei. Je hebt zo'n restaurant, je hebt je in de schulden gestoken. En je denkt, hoe kom ik hieruit? He, de Rabobank zegt, nou meneer, nog drie maanden. En wow. uh, dan is het gebeurd. Dus dan komt er zo iemand die zegt, nou, weet je, ik, ik zorg ervoor voor duizend nieuwe klanten. En ga je je ziel aan de duivel verkopen. Ja, zo ongeveer de duivel. Is er iets te scherp, maar in ieder geval... Ja, je doet iets wat voor als, als individuele ondernemer op dat moment aantrekkelijk lijkt. Wat het niet is omdat je de verkeerde type klant binnenhaalt... maar daar ligt groepen over en je schaadt per saldo de branche. Wat vertelden ze dan? Vertellen ze echt... dat ze is het hebben, allemaal ja. een nieuwe type en als je die eenmaal binnenhaalt, vertellen jullie hun vrienden... dus binnen de mogelijke tijd... sta je tot uh, aan het dak toe gestapeld met uh, bestellende klanten? Nou, in ieder geval ze suggereren dat je jonge trendsetters binnenhaalt... Uh, en die zorgen natuurlijk via de mond mondreclame inderdaad... voor de toekomst van schitterend zijn... Hmm. En eh, nou, wij hebben door dat onderzoek eh, hard kunnen aan... en dat zegt ze dus ook op hun site voor ondernemers... en suggereren ze dat dat onderzoek er is. Nou, dat onderzoek is er helemaal niet geweest. Dat hebben ze gewoon gewetensloos gekopieerd, eh, vertaald uit het Amerikaans... want daar is dat onderzoek wel geweest. En daar klopt het ook? En, nou, daar klopt het volgens mij ook niet. Of daar klopt het ook niet. Nee, dat blijkt uit onderzoek van de Rice University dat het daar ook niet klopt. Maar in Nederland klopt het zeker niet. En wij zijn misschien nog meer koopjesjagers dan in sommige andere landen. Dus terwijl in Amerika uit onderzoek blijkt dat 20% terugkeert na zo'n groepdeal, is dat in Nederland maar 7%. Dat hebben jullie uitgevonden. Ja, dat hebben we uitgevonden. De bron heeft aan jullie gevraagd: laat me dat rapport eens zien. Ja, dat hebben we natuurlijk naar ze toegestuurd. Oh, ze zeggen van niet? Ja, dat liegen ze. Ik heb persoonlijk gemaild naar de baas met het rapport. En nu is het. Ik ben benieuwd wat de Reclamecodecommissie ervan vindt. Ja. Want die gaat er nu beoordelen. Die gaat het nu beoordelen. Nou ja, ja. ook in Engeland ligt Groupon onder vuur. Hè? Gisteren ja. werd bekend dat het bedrijf de advertentieregels dit jaar al bijna 50 keer geschonden heeft. Wat heeft Groupon daar precies fout Nou, ze hebben daar, eh, als ik het goed begrijp, zeg maar aan de horeca-ondernemer onder, is afgesproken: we, we verkopen 1000 bonnen, zullen we maar zeggen. En. Eh, ze schijnen daar dan uiteindelijk meer bonnen verkocht te hebben dan de met de horeca-ondernemer was afgesproken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verder niet van ja. weet. Ik uh, ja, ja. heb nog niet helemaal gevolgd. Maar dus die dus zit op kerstmis ja. vol voor 20% van zijn, uh... van zijn normale prijs. En dat is ook echt onder inkoopprijs. Dus je, je, je verliest geld de eerste keer als horeca-ondernemer. En dat is allemaal niet zo erg als de klanten zouden terugkomen, maar dat doen ze niet. Nou ja, het is dus een internationale organisatie. Ja, in is, Amerika. Ja. Zijn hoog, die gaat. Die... naar De beurs nu. En en is, is dat wat er aan de hand is eigenlijk? Dat ze de druk van ja. de beursgang. Ja, het is een typisch anglo saxische idee van als we dan nou maar heel veel omzet genereren in het begin met een mooi verhaal, dan gaan we naar de beurs, gaan we daar heel veel geld binnenhalen. Dan halen. hebben we onze zak uh, volgepropt ja, en, en dan nemen we afscheid. Wat wat je maatschappelijk onverantwoord ondernemen kan noemen. Hmm. Maar hoort dat Nederlandse tak hoort dat er ook bij? Of is ja, het ja een zelfstandig nee, dat tak. is een onderdeel. En ze zijn ook succes, in hun eerste is ook succesvol, heel succesvol verkocht. Ja. Ja. Maar volgens mij is het World Online Revisited. Ja, want het is al geloof ik in een paar dagen tijd gehalveerd. Hè, dat ja, het is alweer ja, al gezakt. Ja. Ja. Maar goed, dat, ja. maar dat, zal, dat zal wel harder zakken, denk ik. Goed, dan heeft u een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie. Ja. Nou, dat is een uh, apparaat, als je daar helemaal in de handen valt... oei, oei, oei, bergje. Dat stelt toch niks voor? Nee, klopt. Althans, niks voor. Het is in ieder geval een traag, een, een beetje papieren tijger. Maar op het moment dat de reclamecodecommissie mij in het gelijk zou stellen... dan zou je aan de ondernemers kunnen zeggen... Uh, hier is aangetoond dat Coupon gelogen heeft... en dan is er sprake van wanprestatie... En zou bijvoorbeeld aan Nederland, en dat hoop ik dan, de actie kunnen overpakken. Ja, ja. En zeggen van geld terug, want jullie hebben dingen beloofd... die jullie niet hebben waargemaakt. En? E heb je ooit met de baas hier... Uh... Nee, nog niet. Ik wil maar eerst even wachten wat de Reclare zegt. Daarna is het ook mijn zaak. Dan geef ik het graag aan, uit handen aan diegenen die gedupeerd, gedupeerd zijn. Dan zie ik het ook niet als mijn taak om daar verder op in te gaan... Hoe, hoe, hoe, hoe kwam je er eigenlijk bij? Want ja. uh, uh, uh, uiteindelijk... Uh, ja, je Ik kan aan de advertenties zien... Ja, er is hier iets raars aan de hand. Ja. Het maar van die quasi grappige teksten. Dat je denkt, dat is geschreven door een middelbare scholier... die ja. net te veel stikjes gebloot heeft. En dat <rug> gaat maar door, dat quasi-lollige ja. proza. Maar uh, het, het geeft al meteen een ongemakkelijk gevoel als je erop zit. Ja, U, maar, wat, wat mij is dat zeg maar een goed marketingconcept beloont loyaliteit. Dus als je, de, de trouwe klant die moet die moet ja. presentjes krijgen. En dat is dat is prima. Dus als een restauranthouder eh, iemand regelmatig ziet terugkeren, laat hij dan vooral zeggen: "Vandaag is deze fles wijn voor jou." Ja, dat, dat vinden mensen heel erg prettig. En dat en in allerlei, in allerlei in allerlei markten zie je dat dat heel goed werkt. Dus beloon trouw. Ja. en, en dat is vanuit marketingoptiek wat er moet gebeuren. Wat zij doen is beloon ontrouw. Maar ja, tegelijkertijd is het niet wel gewoon puur het kapitalisme model, toch? Precies. Ga, ga lekker in je gang en ja. we zien wel waar ja. een cowboy ja. wint. Ja. Nee, zo, zo, zo is het. Maar vanuit het marketingconcept is het toch bepaald anders. Dat denkt ook vanuit de consument. En um, dan moet je trouw belonen en niet ontrouw. En dat zie jij als je taak? Helemaal. Hopelijk samen met de reclamecode. Dat hoop ik zeer, ja. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde marketingdeskundige Max Koonstam over zijn stelling... dat KoopjeSite Groupon gebruik maakt van behoorlijk misleidende informatie. Meer info is ook bij ons op de website te zien, nieuwshow.nl Max, hartelijk dank. Door de geweldige trek naar de stad is er in China een nieuwe klasse arbeiders ontstaan. Hoog opgeleid... Middenklasse eigenlijk, steeds mondiger, maar ook slecht gehuisvest. Om die economisch waardevolle groep tevreden te stellen... wil de Chinese regering betaalbare woningen voor hen laten neerzetten. Daarvoor is de grootste Chinese projectontwikkelaar, Vanke een samenwerkingsverband aangegaan met het Nederlands Architectuurinstituut, het NAI. Het resultaat daarvan wordt komende week gepresenteerd... op de Shenzhen Architectuur Biennale met als titel Housing with a Mission. We gaan erover praten met Floor Arons en Arnoud Geloof, van Adels en Geloof Architecten. Zij hebben namelijk voor Beijing samen met negen andere zo'n duizend betaalbare starterswoningen ontworpen. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Ja, hoe zijn jullie uh, bij dit uh, verband met China uh, betrokken geraakt uh, aan het geloof? Uh, we zijn benaderd door het Nederlandse Architectuurinstituut. Oh. Die uh, zijn weer benaderd door de Chinezen met de vraag: van uh, ja. hebben jullie goede architecten? Die zou het zelf ons niet kunnen gedaan helpen? hebben. Um, Omdat het hier in, in Europa op dit moment niet zo florissant is voor architecten. Had je natuurlijk zelf ook kunnen denken, hé, hey, we moeten eens naar China. Ja, maar, ja dat klopt. Maar om, om in China binnen te komen is het... Uh, Arends, hè? Ja, sorry. Is het, is het heel lastig om daar zelf met een boek onder je arm het vliegtuig uit te stappen... en te proberen opdrachtgevers te ontmoeten. Dus de introductie via het uh, Nationaal uh, uh, Architectuur Instituut... Dat, dat is daar een hele andere manier van uh, kennismaken. Ja. Waarom vragen die Chinezen Nederlanders? Wij hebben eigenlijk een, uh, vanaf uh, de, 19, uh, de 1901, de, de, 1901 de, de woningwet, uh, hebben we een hele goede traditie... in het maken van uh, goede sociale woningbouw. En daar wordt echt wel naar gekeken door het buitenland. Ze hebben niet de Bijlbaflets toevallig een keer gezien? Nee, oh. nee. Ze, hebben, ze, hebben een ook. ze hebben wel een, een rondgang gemaakt in Nederland. Vor, vorig jaar zomer... Hebben ze excursie gedaan? Hebben ze allerlei uh, woningbouwprojecten laten ja, zien? wat dan? Wat hebben ze gezien? Uh, ze zijn in maar... Rotterdam geweest, ja? Amsterdam. Ze zijn naar Enschede geweest, Roonbeek, hoe Romeke. dat uh, heropgebouwd ja. is. Ja. En uh, een van de vreemdste vragen die de Chinezen stelden van... Uh, ja, dat ziet er allemaal fantastisch uit, maar wat gek. Hoe kun je nou het verschil zien in Nederland... tussen sociale woningbouw en marktwoningbouw? Want in China hebben we dat verschil echt nodig. Want anders verkopen we onze marktwoningen niet. Dus er zitten ook wat, uh, wat verschillen Op in. Op uh, is wel een attitude. best logische gedachte. Het ja, is niet. een hele logische gedachte, ja. ja. Nou ja, uh, je zou ook kunnen denken... nou, dit, in dat onmetelijke land zet je zo een stuk of wat goedkope woningen neer. Maar kennelijk zit het ingewikkelder in elkaar. Ja, in uh, China zijn er ongelooflijk veel erg goede architecten. Wij werken met vijf van hen samen. En uh, de eerste dagen dat we met die mensen aan tafel zaten... toen dachten we, wat doen we hier? Wat voegen we eigenlijk toe? Maar uiteindelijk blijkt... Dat de, de woningbouwopgave, die in Nederland altijd een heel groot deel van de markt is geweest voor architecten, is dat in China niet. Er zijn gewoon ontwikkelaars die standaardgebouwen neermikken in een heel hoog tempo. Dus echt goed ontwerpen. Uh, is daar nog niet uh, aan de orde. En wat bedoel je dan met goed ontwerpen? Gaat het dan om dat het prettig wonen is? Of dat het juist handig wonen is? Of dat het veilig wonen is? Wat zijn de aspecten? Ja, ik denk al die aspecten komen aan orde... als je als, je als serieuze architect bezig gaat met een uh, woningopgave. Je moet je voorstellen, als je een heel groot huis maakt... dan is het niet zo uh, uh, moeilijk om daar iets goeds van te maken. Want je hebt de ruimte zat als het om kleine woningen gaat. En dat is wat we in Nederland al 100 jaar, 110 jaar ontzettend goed doen. Is dat je dat zo in elkaar zet... dat je daar met veel mensen toch ongelooflijk goed in kunt en wonen. En dit worden ook kleine woningen? Ja, heel hoe, klein. Hoe klein? Uh, 14 vierkante meter voor, 14? Één, perso ja, voor één persoon. Dat en is een, 21, 21, een Ja, dat nou, is kleiner dan een studentenkamer. En nou, 21, mijn studentenkamer was 12, Maar goed, dit terzijde, ja... Ja, echt heel klein. Maar wat, wat heel leuk was, dat we de ruimte hebben gekregen... om uh, binnen die hele kleine woning het heel inventief in elkaar te zetten. Dus je moet, het is bijna een soort van caravanwoning... met uitklaptafels, uh, inschuifbedden. Maar wacht even, leg even uit. Uh, gezin bestaat uit drie mensen, hè? De, de, daar over nee, het algemeen nee, dat, of niet? Nee. waar wij in Peking voor ontwerpen, is voor de jonge starters. Aha. Dat noemen ze daar de oh, Endstrike. Eén persoons huishouders? Eén persoons de, in, in Peking is op dit moment 20% van de beroepsbevolking... Uh, de jonge, startende, uh, succesvolle, uh, uh, hoogopgeleide personen. Die kunnen heel moeilijk een woning vinden op dit moment. Ja. Dat noemen ze ook wel de Antstripe. Dat is een, een, een soort <coughs> mierenkolonie die uh, uh, op allerlei manieren... probeert daar wo woonruimte te vinden. In loodsen, ja. in, in uh, ze kraken ook uh, dingen. En dat is ook een potentieel... Gevaar, zeg maar. Voor maar ja, ja. wacht even, maken jullie nou werkelijk eenheden die... Uh, wat was het? 15... 14. 14, 14, 14 kleinste, ja. ja. En daar zit alles in? Ja, Dat, in die uh, woning uh, zit een... Je zou het je kunnen voorstellen als een heel kleine hotelkamer... Uh, met dan de uitbreiding dat er nog een keuken in zit en een echte zithoek en zelfs een klein balkonnetje. En, en we kunnen nog naar het toilet ook. En ja. je kunt ook nog naar het toilet. In sal. diezelfde vier, vierkante ja. meter. Ja, ja. Dus het nou, is, je wel. moet je voorstellen, het is, is eigenlijk het een, camper, een camper zonder wielen. Nee, uh, in de woning hebben we bijvoorbeeld een verhoogd podium waarop je uh, kunt zitten. Onder dat podium trek je je bed vandaan als je wil slapen. En dat schuif je weer in als je uh, je kledingkast nodig hebt. Want die trek je achter de keuken tevoorschijn. En als je wil eten trek je onder de kledingkast een bank tevoorschijn. En klap je de zijwand van de keuken naar beneden om een tafel te maken. Maar je kan je voorstellen dat de Chinezen daar heel goed in zijn. Maar daar hoeven ze jullie toch niet voor over te vliegen, of wel? Zij kunnen niet... Uh... Wat het interessante is, is dat je bij, als je met Chinezen werkt, is ons opgevallen. Ze zijn heel goed, maar ze zijn erg haastig. En ze zijn uh, nog niet zo creatief en vrijdenkend als wij zijn. En daar hebben ze echt uh, meerwaarde Ik aan bedankt. Nederlandse architecten. Die, die verdomd eigenwijs gewoon aan de slag gaan. Wat vonden met zij iets. dan bijvoorbeeld. Uh, Welk aspect van, van, die, van die huizen die jullie hebben ontworpen. waren zij helemaal enthousiast over dat ze zeiden dat ja, hadden wij dan nooit kunnen bedenken? Kun je daar een voorbeeld van? Nou, wat we, wij zijn in Nederland heel erg gewend om ook repetitief te denken. Omdat je daarmee iets ook goedkoop kunt ja. maken. En dat is in China is arbeid heel goedkoop. Dus uh, als ze ergens beginnen, dan gaat iemand in een hoekje iets bouwen. en die breekt het ook weer af als het niet goed is. Of, maar als het echt heel goedkoop moet, dan is het toch handig om vanuit seriematigheid te denken. En dat. Ja, dat zie je in de ontwerpen van de Chinese architecten gewoon wat minder uh, mm -hmm. zitten. Dus daar, daar zit echt een accentverschil. En kwamen je nog voor verrassingen te staan? Je, je, hoe is het anders dan als je hier bijvoorbeeld voor Nederlanders... voor een student een in, in, in, in huisje van 14 vierkante meter had moeten maken? Nou, wat, wat een van de belangrijkste dingen was uh, die, we, die we van Chinese collega's hebben geleerd... is dat uh, als, als je als Chinees eenmaal in je woning bent, dan wil je totale privacy... Want je, je werkt heel hard. Je werkt dubbel, dubbel zo hard als hier. Uh, je, hebt, je, je bent overal in de openbare ruimte omringd door uh, collega's Chinezen. En als je dan thuis bent, dan wil je gewoon absolute privacy. Maar dus wat een, betekent dat? Geen nou, raam of zo? <laughs> nou, nee, je, wil, je wil vooral geen inkijk. Dus je wil niet dat, uh, dat je een galerij hebt waar je zo de woning in kijkt. Aha, of dat je, en hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Nou, daar, het zijn daar, de gestapelde... Ja, het zijn gestapelde woningen. Ja. Uh, en wij hebben dus wel uh, een soort van middengangen gemaakt. Maar uh, ja, je moet je niet uh, uh, voorstellen dat je daar raampjes in gaat maken of iets dergelijks. Dat, dat contact willen ze wel in de openbare ruimte, heel graag zelfs. Maar als ze eenmaal binnen zijn, uh, potdicht. Dus dan zit er een raam op een hoogte dat dan niemand naar binnen kan kijken? Ja, nee. of de... en vooral, je, je moet ook goed de gordijnen dicht kunnen trekken. Maar dit was dus een aspect waar jullie afhankelijk niet aan gedacht hadden? Nee, want wij, ja, als we goedkope woningbouw in Nederland, je noemt net de Belmersflat, dat is ja. natuurlijk galerijwoningen ja. bijvoorbeeld, maar dat zo, is Harry heel, heel moeilijk ook bedacht. Dus zo begonnen we ja. wel ja. En, en dus toen keken ze, nee. ze halfschuddend, nee, niet op. Zeg jullie ontwerpen, maar ga je uiteindelijk ook met die bouw bemoeien... of helemaal niet? Dat is dus nog... dan uit handen. Ja, dat is nog een beetje spannend. We gaan volgende week uh, naar die Biennale. En dan gaan we ook weer met uh, het NAI en uh, Fanken aan tafel... hoe we nou verder gaan met dit project. Het is wel uh, zeker dat het gebouwd gaat worden. Dat willen ze in het midden van volgend jaar gaan beginnen. Maar wat onze rol daar exact bij is... Uh, dat uh, gaan we op 8 december met ze onderhandelen en... Uh, mm. Dat wordt spannend. En zien ze het ook nog een beetje leuk uit aan de buitenkant? Absolute. Zijn de Chinezen daar niet zo voor te borren? Vinden ze dat niet belangrijk? Ja, ze, zijn, ze houden erg van blink, net zoals iedereen. En ze willen dus dat die woningen er fantastisch uitzien. En, uh, dat is, en hoe uh, heb je dat gedaan? Nou, wat, wat vooral heel leuk is, is dat we in staat zijn geweest... om met tien architecten eigenlijk een heel klein wijkje te ontwerpen. Dus de, er zijn vooral heel veel verschillen in dat kleine wijkje. Waar in China gewoon uh, ja, je hebt wijken, daar, daar staan gewoon twintig uh, van dezelfde uh, torens. En dat maakt het ontzettend monoton. Ja? En we, het is ons gelukt om, om juist een heel klein uh, soort microklimaat te creëren. met een klein straatje en ook winkels op de begane grond Kleintjes. het wordt, wordt heel levendig. Dus is, is dat toch dat Hollandse aspect he, daaraan? Dat, uh, nou, de, de, we daar hebben een samen... Europese stad, uh, uh, een klein stukje Europese stad kunnen bouwen in een zee van. Je moet je voorstellen, de wijken daar, dat ziet er uit als de Bijlmer, ja. maar dan uh, tien keer zo groot, drie keer zo hoog. Uh, en nou, daartussen en staat met muur een heel klein, ja. Ja. En daartussen staat een heel klein wijkje... met prachtige woningjes <tacht> voor die starters. Dat <tacht> Mooi, wordt vechten hoor. natuurlijk om daarin te komen. Ja, ze gaan selecteren. <tacht> ja. Ja, maar als het een zouden... succes is, willen ze het ook uh, tien keer herhalen meteen. Ja, maar goed, hartstikke leuke opdracht dus. Superleuk. Ja, ontzettend ja. leuk. Nou, fijn dat jullie daarover hebben uh, verteld. Floor Arons, hoorde u en Arnoud Geloof van Aarons en Geloof Architecten. Het ging dus over betaalbare woningbouw in China. Klein, maar wel leuk. En uh, meer informatie kunt u vinden op nieuwshow.nl... en op onze website, dat is nummer 260, hè, geloof ik. Zometeen zijn we weer terug met een brede blik op Auschwitz... en Oda aan Amy Winehouse en een stresstest voor de Nederlandse films. Tot zo. Samen thuis, samen dros. <middels>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 Het maakt niet uit hoe je over condooms begint... als je er maar over begint, voordat je broek uitgaat. Meer tips om over condooms te beginnen? Kijk op sens.info. Seks zonder zoa's, daar doen we het voor. Het ging eigenlijk heel geleidelijk. Het begon met een duw, die duw werd een klap, een dreun, een trap. Ja, en, en toen, ik wist dat ik fout zat, maar het gebeurde gewoon. En dat wil ik echt veel van de hou. Misschien had ik daarom toch de moed om te bellen. Ik dacht, nu is het genoeg.